Dit is onderduit Nederwit met het NOS-journaal. Schotland wil de Libische minister Moussa Koussa, die gisteren is overgelopen naar Londen, verhoren over de Lockerbie-aanslag. Justitie in Schotland zegt dat het onderzoek naar de bomaanslag uit 1988 nog altijd gaande is. Moussa Koussa was minister van Buitenlandse Zaken en vluchtte gisteren naar Londen. Hij wordt verhoord door Britse diplomaten, omdat hij jarenlang tot de vertrouwelingen van kolonel Gaddafi behoorde. Moussa Koussa was onder meer chef van de spionnendienst. Ten slotte hopen dat hij meer informatie heeft over de aanslag en bereid is die te delen. Door de lockerbie aanslag kwamen 270 mensen om. VN-chef Ban Ki-moon wil dat zittend president Bakbo van Ivoorkust zijn functie onmiddellijk neerlegt. Het geweld in het West-Afrikaanse land neemt toe nu milities van de gekozen president zijn opgetrokken naar Abidjan, de belangrijkste stad van het land. Er komen berichten van explosies en beschietingen uit de stad.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 From a smiling face You feel lost in this place You feel scared and unsafe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 Dat is jouw bas. er ja, zijn wel eens meer muzikanten die uh, een, een muziekinstrument een naam geven. Dus jij bent er één van. Uh, Red 17, Michael. Uh, ja, want hoe lang bestaan uh, we staan nu? We bestaan nu ruim uh, een jaar, anderhalf jaar. Dus, uh, nu. En uh, we zijn uh, begonnen met Niels, de gitarist, en ik. Toen kwam Marius erbij. En uh, we speelden toen uh, op een open podiumavond in Uithoorn.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 Oké, okay, uh, het gaat goed. Dat, is, dat waren je laatste woorden. Maar, maar uh, als ik kijk naar bijvoorbeeld Nicky, hè, die, die, die er nu uh, bij is uh, gekomen. Ja, ja uh, Je ziet nog even kijken of ah, je uh, je, oordopjes, ja, <laughs>, op, je oordopjes nog bij hebt. Maar uh, ja, uh, het lijkt wel alsof het uh, een soort smeermiddel is, die, uh, die zanger van jullie. Het is smeermiddel. Ja? Nee, het is Nicky is uh, waar we inderdaad met z'n drieën.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 I can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 I'm weak and I'm low and I'm high Going up and going down again, what's left of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 De nummers zijn ook met heel veel bezieling gegeven. Um, hoe lang bestaat de band zoals die nu uh, bezig is? Uh, de band zoals die nu bezig is, bestaat die in deze bezetting, uh, ik denk vier maanden. En, uh, want we hebben daarvoor een andere gitarist gehad. En, dan, en dat was uh, een jaar geleden. En uh, die kon er niet meer doorgaan. En toen zijn we, nou, we vonden eigenlijk vrij snel de volgende gitarist. En die was. Uh,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 Hij zit naast mij en uh, hij is van de laatste band, Pilot Paco. Yes, ja. Yeah. Uh, ik vond hem... Uh, ja, het, het was zo als je het omschreven hebben hè? Folk hier in ja, ja Ja, dat is een beetje, een beetje... ja daar zijn we de laatste tijd een beetje mee bezig. Mee bezig dus, uh. en, en slaat het aan, denk je? Nou ja, bij bepaalde mensen wel. Kijk, uh, Folk is natuurlijk niet een heel breed uh, iets.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 Ja, dat is onvermijdelijk, denk ik. Kijk, wat je als input krijgt, komt er op een of andere manier ook weer uit. Dat, uh... Is dat ook zo uh, dat je bij wijze van spreken op een avond uh, thuis zit in bijvoorbeeld een, nou laten we zeggen, een cd van Nieuw Jong opzet? Ja. Doe je dat nog eens? Tuurlijk, ja. Uh, het is, uh, altijd mooi, blijf het mooi vinden. Dus, uh, wat, wat, wat, heeft deze, wat heeft deze man, die Nieuw Young? Nou ja, wat ik net al zeg, uh, de tweede plaat in mijn leven, toen, toen ik geïnteresseerd raakte in de popmuziek, was een plaat van Crosby uh, Stills, uh, Ness en Jong. En, uh, ja, ja, voor mij is dat net zoals je eerste lied, daar blijft je toch altijd een beetje uh, ja, dat je bij uh, ja, dat je gewoon bij, bij hangen. Ik weet niet. Uh, jullie zijn met z'n drieën. Ja. Uh, nou, gaan die andere twee ook uh, drie mee? Hebben ze ook bewust uh, gekozen voor deze lijn?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 Life keeps streaming on. Lost my grip. I can't. Zo,